ZFM in 2010 al 20 jaar live CFM met nu het laatste uur Het programma het laatste uur. En ik spreek vandaag met Cordes. Cordees woont in Zandvoort al jarenlang. Hoe lang woon je al in Zandvoort Koor? Nou, ik heb hier eerst um, 17 jaar gewoond met man en kinderen. Uh, en na 15 jaar zijn we samen weer teruggekomen. Dus hebben we hebben hier samen weer 18 jaar gewoond.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 Ja, ja ik, ik, ik voel me hier prettig aan de kust. Mm -hmm. ja. En je bent al wat ouder. Hoe, hoe oud mag ik dat weten? Oh, mag je gerust weten hoor. Ik ben 81. En hoe ervaar je dat om hier als, als oudere te wonen in Zandvoort? Is het prettig wonen? Wel, ja, ik, ik heb geen klachten. <laughs> nee, ik, ik, uh, ik, ja, ik, ik ben nog helemaal zelfstandig. En, uh, ja, het, het is nu zo. Deze aanweer wonen, Die zijn allemaal in andere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 We hebben ons vijfjarig jubileum tenminste gevierd en ik geloof dat het eh, Dan zou ik Sorry. in de boeken moeten kijken, want ik, ik kan het zo niet onthouden. Maar uh, ja, dat is heel leuk. We hebben uh, woensdag een vergadering van het bestuur dan. En dan hebben we veertien dagen later hebben we onze laatste dag van het seizoen. Oh, gezellig. We gaan uh, met de bus naar Spaanwouden We gaan naar een rondrit en dan ergens gezellig koffie drinken.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 Is er een minimum en een maximum leeftijd, Nee, of helemaal niet? Maar de meeste jonge vrouwen werken tegenwoordig. Ja, dat is ook zo. Dus ja. Want het is overdag, dames, meen ik. Ja. ja, mijn zus is. zal wel een van de jongste wezen. Die is um, 70. Ja, nou, maar wel heel goed hè, dat jullie dat dan doen. Dus vanaf de 70 tot in de 80. Bij, ja, 60 als wij hoor,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 Hiel voor hem neer, want hij is waardig vol macht en heerlijkheid. Als hij spreekt boven de wateren, het donder, vlamt er een vuur. Ontzagwekkend is zijn machtige stem. Hoor naar hem in dit heilige uur.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 Ja, en wat wat moet je dan doen? Nou, wat wat deed je? je? Die machten binden en, uh, oh, en bidden. Dan ging je bidden tegen ja. die dingen ja. die uh, ja. daar uh, heersten. Ja. ja. En uh, ja. Hoe, hoe ging dat dan uh, op jouw werk verder? Had je veel nachtdiensten of was je ook ik overdag had had week, had werk? Uh, Ik had een week, nachtdienst per maand. Oh ik, ja. Vervendende ja. nachtzuster dan. Ja. Dus dan kon je ook bidden met de mensen soms, misschien die, die ziek waren. Of? Ja, als het uh, als sommige mensen overdag ook was het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 Ik ook denk, du weißt es schon. Hm, was ik ook füg.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 Of vroeger uh, misschien? toen je Ja, toen je we was. hebben iedere 14 dagen, ja, ik ben altijd naar Bijbelstudie ja, gehad. Okay. en we hebben nu iedere 14 dagen, het is nu afgelopen seizoen, met Dominique Nicolai heb ik oh, Bijbelstudie. Ja. Ja. Dat is de missionair werker van de protestantse kerk, hè, de Hervormde Kerk? Ja, ja. hij is, uh, komt uit Afrika, Hij heeft ja. altijd studie gegeven. En, ja, daar worden ze zeker jongen gepensioneerd. Dat heb ik vorig jaar al stemp gezegd. Ik, uh, ik, ik dat neer, had ook eens met Dominic Verwijs gehad.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 Thank you.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 Stimme viele Völker Zogen hoch zu dieser Stadt, lobten Gott in seinem Tempel Dazwischen tausend Mauern macht, hält die Gewalt in Schau.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 Het weer, de regen trekt steeds verder naar het zuiden weg, minima vannacht rond 10 graden. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Toen was ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar en jij beleeft